Martijn van Beek met het NOS-journaal. De advocaat van Rudy Bakker... een van de oud-directeuren van SA Fireworks... wil dat de zaak rond de vuurwerkramp in Enschede wordt heropend. Hij dient morgen bij de Hoge Raad een verzoek in. Volgens de advocaat is er in het onderzoek naar de ramp... geknoeid met bewijsmateriaal. Uit rapporten blijkt dat een officier van justitie... de opdracht gaf om cd's met afgeluisterde gesprekken te vernietigen. Toen een medewerker dat weigerde... werden de schijven opgehaald... en later kwamen ze weer terug. Bakker kreeg uiteindelijk een jaarscel... De advocaat zegt dat het OM de zaak tegen hem niet had mogen doorzetten als de handelwijze van de officier bekend was geweest. Bergers zijn begonnen met het wegpompen van olie uit de gekapseisde Costa Concordia. Het cruiseschip liep bijna een maand geleden op de rotsen van het Italiaanse eilandje Giglio. De voorbereidingen door personeel van het bergingsbedrijf Smit hebben veel langer geduurd dan de bedoeling was. In de tanks van de 290 meter lange Costa Concordia zit zo'n 2300 ton dieselolie.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 Ook landen die geen lid zijn van de Arabische Liga mogen eind deze maand bij de eerste vergadering zijn van die groep. In de Eredivisie heeft, is Feyenoord geklommen naar een gedeelde derde plaats. De Rotterdammers wonnen voor eigen publiek met 3-1 van Vitesse. Feyenoord deelt de derde plaats met Heerenveen dat vanmiddag met 1-0 won bij RKC. PSV staat hier bovenaan. De Eindhovenaren wonnen thuis met 4-1 van de Graafschap. FC Utrecht, aden en Haag eindigde in 1-1.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 Uh, dat zij in staat is geweest om in een ongelooflijk dun en zeer hanteerbaar ja. boek, ja, je, je hoeft nog niet eens de lagere scholden vooraf gemaakt te hebben, maar je snapt het. Ja. Of universitaire opleiding, snap je het ook. Dus en, en daarom vind ik dat een uitstekende start. en uh, het misschien, mooie misschien even goed ja. om uit te leggen. Louise heeft, denk ik, misschien de eerste, of in de geval de eerste die het massaal heeft neergezet, uh, een link tussen het psychisch en het lichamelijk, het, uh, dus het, het psychosomatisch.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 maar het is wel vaak een opstap, hè. Het is een opstap. Als mensen al zoiets uh, zien op een dvd of, of ze lezen zo'n zo heel populair boek, uh, dan, dat ze dan toch verder gaan denken en zich afvragen, hoe zit het dan met mij? Net zoals het boek uh, Niet Morgen Maar Nu. Het allereerste boek van Wendaya, ja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 zeg je bijvoorbeeld iets negatiefs over de toekomst He, van nou ik denk dat er maar vier mensen naar mijn workshop komen oh dat mag je niet denken en wat, wat, dan gebeurt het en je, je hebt een hele veel gedachtenkracht en, uh, en daar word ik dan wel eens van en ik denk ja weet je ja. als ik dat denk dan denk ik dat ja dat kan ik me voorstellen ja. ik, bedoel, ja. ik ga er wel proberen om het een zes of acht van te maken ja en dat vind ik vooral in die spirituele wereld wel eens lastig dan. Oh, ja, nee, ja, sommige dat mag van, zoveel niet. zeggen. Sommige maar. mensen die die uh, dan heel erg zich heel erg spiritueel noemen en, en die dat soort dingen zeggen. Uh, Daar denk ik ook van, van uh, maar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 naar het, het spannend het, het is een grote uitdaging het leven, dan accepteren ze vanzelfsprekend ook het, het feit dat we allemaal doodgaan en, en ja, dan krijgen we weer een slappe koord hè? dan ga je uh, koord dansen ja, mensen hebben ze volgens mij uh, moeite mee dat we in een uh, dualistische maatschappij, uh, maatschappij in een dualistische wereld zitten het is altijd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 Oké, okay, dat vind ik een leuke. Zullen we dat volgende blok thuis mee ja, beginnen? Ja, dat is goed. Want ik ja. zie jou denken. Ja, nee, het is goed. En, uh, ik vind het mooi hoor, Mario. Ja. Heel veel mensen uh, ja. vinden dat. Maar uh, Carmen, je hebt uh, wat muziek uh, meegenomen. En we beginnen eens ja. met Stef Bos met het midden. Van ja, en, dit en, nummer. Ja, omdat dat illustreert wat ik net verteld heb. Over die balans, dat koord. Dat, ja, dan dat dan. is dat midden van die polariteit. Oh, het is een geweldig nummer. Zo'n mooie stem. Schitterend. Oké, okay. ja. nou, we gaan lekker luisteren.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 Maar we, eindigen, of we beginnen even met de, de discussie waar we geëindigd zijn in het vorige blok. Uh, de versie beetje van Mario was, van, nou waarom voel je je vervelend? En dat wil je dan graag weten, Mario. Huh? Ja, omdat, omdat ik denk als je... Uh, ja, wacht even, wacht even. Ja, voordat oh, sorry, je mee, okay. Dus dat is een beetje jouw stelling. Yeah. En Carmen zei van, nou ik ben niet zo'n graver. Ik ben niet zo'n dus dat hoef ik eigenlijk om niet te weten. Ja, dat klopt, de Carmen. Yeah. Oké, okay, uh, wat is jouw versie? Nou, Mark? omdat ik denk als je... Het waarom weet dat je daar iets mee kunt doen. Ja. En als je het waarom. Uh, kijk, van als hij, ik begon eigenlijk met: van als je je nou rot voelt, ja. Ja, dan. dan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 Dus om het te accepteren en ermee om te leren gaan. En dat betekent dus dat jij in feite een andere manier hebt om dit tussen quotes op te lossen dan Mario. En Mario wil graag weten hoe het komt. En jij zegt nee dat is niet nodig. En hoe los jij het dan wel op? Ten eerste door het te accepteren. Accepteren en, ja. En We hebben dan, het eigenlijk al net dan, over gehad. Ja en ja. nou, dan rot voelen is echt een, een, vaak ook een lijfelijke uh, uh, situatie. Mm -hmm. Je voelt het in je lichaam. En uh, uh,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 niet alleen jij, maar ik, ben, ik, heb, ik heb het ook. En ook dromen waar ik totaal de vinger niet op kan leggen. En dan en twee dagen later, dan ineens zie ik het verband. En dan denk ik, oké, okay, nou dankjewel. En we pakken de draad weer op. En is dat een onbewuste boodschap? Kan.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 Het is leven simpel, hè, maar dat zei je al. Hè? Ja, dat is ook heel ja. ja, Maar De boodschap is ook zo simpel. Ja. De, het uitvoeren is het topsport. de topsport. We weten dat je leven wel uh, mee bezig. Ja. Ik vind, zou het zo leuk vinden als iedereen straks om negen uur die deze uitzending heeft geluisterd denkt: Ach, wat is het leven simpel? Ja. En ja, nou dan gaan dat we toe. nog even Carmen de Haan bellen. om even te vertellen hoe we het dan moeten doen. Ja. Of we dus er naartoe gaan, natuurlijk. Of we er naartoe gaan, ja. ja. ja. ja. Nee, wat grappig, jongens, want we zijn eigenlijk vanzelf in het. Uh, ja het uh, onderwerp van dit blok uh, terecht gekomen namelijk waarom mensen in de knoop raken met zichzelf. ja. Dus daar zijn we eigenlijk al een beetje mee begonnen. ja ja dat is een hele um...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 ...roep ook vaak schoenen verhazelen... ...andere schoenen kopen. Eh? En... Eh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 Ja, en ja. ja, dat is een mooie zing. We gaan weer even lekker naar muziek. Uh, nou, zoals de meeste luisteraars wel weten, hebben we een tijdje geleden een cd-presentatie gehad van Rodus. En uh, ze is daarna nog naar uh, Buddha Lounge geweest. Daar had ze ook een heel leuk uh, nou, concertje gegeven, zeg maar. Ik denk, was er heel enthousiast over. Uh, en we gaan nog eens een keer lekker luisteren naar de muziek van Rodus. So Strong, So Fragile. Easy to hurt each other So hard to understand why Sometimes we go wrong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 He, wat onze grootste kracht is. Wat, wat, uh, uh, ik, ik wil het als volgt uitleggen. Um, naar mijn idee zijn er uh, twee. He. Dus als ik een, een Richard tegenover me heb. Dan zeg ik er zijn twee Richard's. Er zit een Richard in je denken. Uh, of een Mario in je denken. Ja, die andere kant naast me zit. En, uh, dus is, uh, en de echte Richard en de echte Mario. Die zit in je ziel. Dat, dat is wie je werkelijk bent. Dat is je, je motor. Dat is je...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 Hoe zeg je dat? Een stuk, wat je hebt geschreven en gezegd. Net. Ja, ja. Ik, want, heb, uh, ik, heb, ik heb er wel heel veel vragen over, want ik zit, ik zit eigenlijk om te luisteren. En eigenlijk uh, denk ik elke keer weer: de, wat zal ik vragen? Maar elke nou, keer komt voor het antwoord. Ik wil je, je vragen ja. even bewaard. Ja, ik wil net zeggen. Voor na het nieuws. Ja, nou, ja nou wij even lekker nieuws uh, luisteren, want muziek.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 To turn your face away. No matter, cause there's something inside. So It's just